Macro, de groothandel voor ondernemend Nederland. Sting en Stevie Wonder op Curaçao. Kijk en boek op CuraçaoNoordGJazz.com. Macro Mega Mania, Sony LCD TV. 40 inch, 399 euro. Dit is Radio 1, VPRO. Hans met boeken. Wim Brands. Ik zou een bloempje willen wezen. Dat geplukt werd door het lot. Ook zou ik graag de buurvrouw kezen. Zo'n Nazalia in een pot. Maar ik ben nog niet de honing op de frisse vruchtenvlaar. Wij zijn slechts de grote koning. En de naam is Heresma. Welkom bij Brands met Boeken. Dit uur wordt een eerbetoon aan Here Heresma. 9 maart 1932, 26 juni 2011. Ruim een maand geleden overleed deze literaire grootmeester. En wij zijn vanavond met groot materieel uitgerukt. Aan tafel. Welkom. Rutger Cornets de Groot, hij is een neef van Heren Heeresma, en hij schrijft essays. En dat heeft hij weer niet van een vreemde, want dat kon zijn vader ook al heel erg goed. Rudy Cornets de Groot, die schreef bijvoorbeeld, ik heb het hier in handen, de kunst van het falen, waarin ook een heel mooi stuk over Heren Heeresma staat. Daar zullen we het ongetwijfeld uh, nog over hebben straks. Ook aan tafel Wim Haseu schrijven, maar in dit verband bovenal uitgeven, heel lang van Heren Heeresma. En ook tot mijn grote vreugde aanwezig, mijn collega Anton de Goede... met wie ik dit uur samen ga presenteren. Anton, die, uh, ja, Anton we gaan dadelijk luisteren naar Heren Junior. Uh, die heeft een uh, mooie tekst over zijn vader geschreven en gelezen. En dat ga jij inleiden. Maar, maar eerst even, je lijkt, je, lijkt, je, lijkt, je lijkt goddomme Martin Ros wel, zoals je erbij ziet. Jong. Ja, maar dat is weer typisch Wim Brands. Die zegt dan neem al je boeken mee van Heeresma... en vervolgens doe je het net alsof ik mezelf opdring... Uh, maar heb je, de, maar ja. ik heb het met liefde gedaan. Ja. Want dit, ik, heb, ik ben vanaf mijn middelbare schooltijd... Uh, uh, altijd dol geweest op de boeken van Herisma. Uh, dat waren de jaren '70 die Herisma altijd genoemd heeft... de jaren van de hilariteit. En dat zijn ook de jaren die uh, de jaren van zijn, van zijn roem waren. Uh, Zwaarmoedige verhalen voorbij de uh, centrale verwarming... Dagje naar het strand kende iedereen. Je zette het op je lijst. Maar buiten dat, je las hem in tijdschriften. Je las ze in gezonde brieven met veel plezier. Die opdoken in HP De Tijd, wat toen nog De Haagse Post heette. Uh, ja, lievelingsschrijver. Dus ik heb het meegenomen, Wim. Speciaal voor jou. Mooi. Tientallen boeken. We zullen ongetwijfeld een aantal straks gaan uh, vissen. En het voor gaan lezen. Maar... Ja, wij zouden hier zitten met Rutger Kornets de Groot. Welkom, je bent hier met Wim Hazeu, de uitgever... Uh, en met Heere Heer is maar junior, de zoon. Uh, en we nodigden hem uit en ik zei, van, denk er nou goed over na... want het is nog maar net geleden en uh, misschien moet je, moet je... Ah, nee, ik vind het goed om te doen. Twee dagen later zei hij, ik doe het toch niet. Ik schrijf het liever op papier en ik lees het liever voor. Dat gaat over de laatste dagen van mijn vader. En voor de goede toehoorder die zal zien... dat het fabuleren van zijn vader, de fantasie van zijn vader ook bij de jonge Heresma uh, te horen is. We lazen in het nieuws dat Heren Heresma was overleden... in het Rosa Spierhuis in Laren. Heren Heresma junior uh, beleefde de laatste dagen van zijn vader als volgt. In de nacht van 25 op 26 juni 2011... is mijn vader, Heren Heresma, vergaan. Op de Noord-Atlantische Oceaan. Ik weet dit omdat ik tot het laatst toe met hem in verbinding stond... via de Ultra High Frequency Band, UHF. Mijn vader vertelde mij dat hij met zijn motorschip... de voormalige viskotter Johannes de Heer... zijn thuishaven aan het Ierse Bantry Bay had verlaten... om een stukje te varen, zoals hij wel vaker deed... wanneer hij in zijn verbouwde landarbeidershuisje in County Cork verbleef. Hoewel het natuurlijk regende anders was mijn vader niet eens aan zijn vaartocht begonnen... sloeg het weer plotseling om in een zware storm. Mijn vader vertelde dat de Johannes de Heer... door metershoge golven werd opgetild en in zee werd teruggesmakt... tot het schip, na op de rug van een wel bijzonder hoge golf te zijn geklommen... niet terugviel, maar bleef stijgen. Steeds hoger en hoger in de richting van het koolzwarte wolkendek... waaruit het bliksemde en hagelde. Mijn vader duwde de gecombineerde gas- en keerkoppelingshendel nog wat verder naar voren, waarna de bolnes-lange slagmotor met zijn karakteristieke hees-kuchende geluid het toerental van de zesblad scheepsgroef met een doorsnee van een volgroeid mannenbeen nog enige omwentelingen opvoerde. De Johannes de Heer brak door het duister van de wolken en belandde in een van die zonovergoten zomers die de jaren dertig van de vorige eeuw het decennium van mijn vaders kindertijd, kenmerkte. Mijn vader vertelde dat de Johannes de Heer over een brede boulevard voer... die het midden hield tussen de Champs-Élysées in Parijs... Unter den Linden in Berlijn... en de Olympiaweg in Amsterdam, Plan Zuid... waar mijn vader een jongen was. En hij beschreef het geluid waarmee de boeg... zich door het wegdek van kasseien, straatklinkers en asfalt ploegde... Langs de kant van de weg, in de schaduw van de hen overhuivende bomen, stonden de mensen uit mijn vaders jeugd te zwaaien en te juichen en hij liet het roer los om beide handen tegelijk in een saluut naar zijn witte kapiteinspet te brengen. Eerst natuurlijk voor zijn vader en zijn moeder, de godsdienstonderwijzer voor wie gods woord de vaste grond was en de redersdochter die de schrift leefde en dan voor zijn broers, Aurelius, die bekend werd als Marcus... en Johannes, die als Faber-Heresma spionageromans schreef... en naar wie binnenkort een prijs voor beginnende thrillerschrijvers zal worden vernoemd. Prominent vooraan stonden zijn Joodse buurtgenoten... waaronder dokter Kok en zijn gezin, de familie Gomperts en Fredje Emmer wiens kruin nog net boven het tuinmuurtje uitstak. Maar direct daarachter waren al de dreigende gestalten zichtbaar... van de SD'ers uit de Euterpenstraat. En daar waren ook de onderduikers uit mijn vaders ouderlijk huis. Keten Schlesinger, die het overleefde. En Johan Higentlich, die naar Sobibor ging, maar niets heeft losgelaten. Na het passeren van de zoveelste triomfboog... kwam de Johannes de Heer tot stilstand in de vijver... van het Van Heuts monument op het Olympiaplein. De menigte rende plonsend door het water... en klom aan boord om mijn vader te feliciteren en welkom te heten. Hij werd door loftuitingen overstemd... waarna de verbinding krakend werd verbroken. Kijk, zou mijn vader zeggen... Dat is schrijven. En eraan toevoegen. En de rest, dames en heren, is gelul. En dat was Heren Junior, die zijn vader, Heren Heresma, herdenkt. Die op 26 juni van dit jaar overleed. En in brands met boeken vanavond. Een eerbetoon van een uur met mijn collega Anton de Goede aan tafel. Met Rutger Cornets de Groot, Wim Azeu. De jaren 30, de jaren van zijn jeugd. Ze zullen ter sprake komen, denk ik. Ik heb voor het gemak nog even. Rutger had dit bij zich. Een jongen uit Plan Zuid. Opengeslagen van Heresma. Waarin over zijn prachtig motto staat. In de Babylonische Talmoed wordt opgemerkt dat de mens twee keer sterft: eerst gaat hij dood en dan raakt hij vergeten. Uit verzet werd dit boek geschreven. Wimaseu, je hebt allemaal brieven voor je liggen. Ja, ja ik, uh, ik heb zo'n 300 brieven van heren. En het was een epistolair talent met ook veel uh, gefabel, zoals we net ook hebben gehoord. Uh, maar als je fragmenten uit die brieven haalt, dan krijg je wel een beeld. Bijvoorbeeld over die moeder waarover heren Heeresma Junior het had in zijn in memoriam. Hij schrijft, bij mijn moeder, een ronduit geweldige vrouw... had al vroeg het idee postgevat... dat zij voor dit kind wel haar hele leven zou moeten zorgen. De werkelijkheid was diamantraal anders. Zo had zij in alle huizen die ik hier en in het buitenland bewoonde... haar eigen kamer met haar eigen spulletjes. En dat ergerde haar eigenlijk. En toen ik haar letterlijk van de dood wegsleurde... en haar nog vijf kostelijke jaren mocht bezorgen... heeft haar dat diep teleurgesteld. Er is dan ook nooit één woord van waardering gevallen. En van haar uit had ze volkomen gelijk. Misschien is dit ook wel het moeilijkste in het bestaan. In je omgang met mensen je niet door je anti- of sympathieën te laten leiden en zwijgend aan allemans gelijk voorbij te gaan. Ja, dat is heren. Zoals dat beeld van zijn moeder, dat heeft hij natuurlijk wel nagevolgd. Misschien is het ook wel een projectie. Wat? Precies? In je omgang met mensen je niet door je anti- of sympathieën te laten leiden. Want hoewel er van hem altijd wordt gezegd dat hij recalcitrant was en, en een buldog... ik heb hem nooit eigenlijk zo zien uh, tekeer gaan tegen anderen. Even oh, daarover. Even. Ja, tegen het klimaat. Ja, even, ja. even wacht even, wacht even, ja. even over, over uh, de man die tegen de keer was. Uh, dat is wel mooi, want de, de, de tekst van Heer Junior... Eh, die fabuleert in de geest van zijn, uh, van zijn vader, het gaat erom dat hij... Die boot is, is overleden. Hij bracht uh, de laatste tijd van zijn leven door in het Rosa Spierhuis. Maar Anton, hoe wist jij bijvoorbeeld dat hij daar zat? Nee, ik, had, ik heb de laatste jaren ook niet zo heel veel contact gehad. Ik heb ooit voor de VP Room lang geïnterviewd... en een serie uh, reportages gemaakt en veel met hem gecorrespondeerd. Wim Hazeu heeft daar trouwens een boek van gemaakt. Uh, met de wonderlijke herensmaat Vliegvogel, vlieg met me mee. Tralala, dat was in ja. 2000. En ik belde wel eens met hem. En de laatste keer dat ik hem gesproken heb, dat heb ik opgeschreven. Dat was 29 november. Dus eigenlijk ook alweer een half jaar geleden. En dan vraag je van, uh, hoe gaat het met u? Wij zeiden altijd u tegen elkaar. Hij noemde mij meneer Anton. En dan gaf hij bijvoorbeeld zo'n uh, zo antwoord. Dan zei hij, als mensen mij vragen hoe gaat het, antwoord ik altijd slecht. Want goed valt meteen op de grond. En als je slecht zegt, ja, dat willen ze horen. Ja. maar daarmee dus geen antwoord geven op de vraag. Uh, misschien moet Rutger Kornets de groter er iets over zeggen. Maar jij bent tenslotte een neefje. Ja. Op de begrafenis zijn een handjevol mensen ja. geweest. Uh, misschien wel uitsluitend familie. Ja. Ja. Um, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, hij is altijd erg op zijn privé geweest. Hè. Dat vond hij, uh, hij vond het niet uh, de bedoeling om, uh, um, uh, om zijn nieren uh, bloot te geven... Ja, is, en dat in het extreme. Het proeven. Hij zei, ik zet een brandscherm tussen ja. mijn privéleven en daarbuiten. Ja, ja er... ik vind het zelf... Ik, uh, um, uh, wat ik wel grappig vond uh, in dat opzicht... Hij had in al zijn boeken altijd een postbusnummer liet hij opnemen. Dat is, vind ik altijd heel opvallend geweest. Want welke schrijver deed dat eigenlijk? Niemand. Hè? Ze waren allemaal uh, eigenlijk onbenaderbaar in die jaren. Postbus dat, 10579. Ja, ja, een instituut... Eigenlijk. heel en, lang. Ja. Uh, en, en, uh, nou, als je nou bijvoorbeeld iemand neemt uh, uit de jaren 50, 60, uh, Vestdijk... toch een grote auteur. Nou, die ging in Doorn wonen, het centrum van Nederland. Maar een van zijn bij, uh, bijnamen, meneer Hazeu heeft biografie geschreven, die, heb, die weet dat, was de kluizenaar van Doorn. Die man die was niet te benaderen. Um, daartegenover bijvoorbeeld een figuur als, als. Ja, ik wil niet heel of ingewikkeld gaan doen, maar ik vind dat toch opvallend. Moulies ging in het centrum van Amsterdam in Leiden wonen. Of in het in, Leidseplein. En die was voor iedereen benaderbaar. He, fysiek. Mm -hmm. Heresma is in dat opzicht een moderne auteur. Want auteurs tegenwoordig zijn allemaal niet te vinden op straat. Die zitten allemaal achter hun computer. Die zijn te bereiken via een. Geupdate postbusnummer zou je kunnen zeggen via Facebook of Twitter of wat dan ook kun je rechtstreeks in contact staan met, met Komrij... met weet ik veel wie allemaal. Dat zijn allemaal aanspreekbare mensen. Dat kon dus bij Herisma ook. Herisma deed dat dus al 20, 30, 40 jaar geleden. Exact. En hij beantwoordde en dat de op meeste zich dus brieven. dus een moderne auteur. Maar hij liet niet het achterste van zijn tong zien. Nee. Sterker nog, er stond een brandscherm tussen zijn uh, privéleven en uh, zijn literatuur. En... Ja. In het literaire ja. leven liet hij zich wel overal zien. Mm -hmm. Ik herinner een um, receptie bij de Bezige bij of een literaire reuzepocket van, van Martin Toonder. Nou, dat was de hele literaire wereld en ook Heer maar. Ja. En in zijn haagse tijd kwam hij vaak in de Posthoorn, waar ik me in de jaren 60 ontmoette, en uh, dronk daar met uh, Willem Hussem en, uh, ja. en Jan Kramer. Uh, hij was literair en artistiek gezien. Een van ons allemaal. Maar in privé maar... kon je hem niet benaderen. Want bijvoorbeeld dat er zo weinig mensen op die begrafenis waren. Er niemand heeft een convocatie gehad. Ik heb het ook pas later gehoord dat hij overleden was. Ja. Even hè? Uh, Onderneem jij eens een poging om, om uit te leggen waar die tegendraadse natuur van hem uh, vandaan kwam, wat daar de bron van is. En de, met tegendraads bedoel ik dan, ik zal dat ook even aan, aan de luisteraars duidelijk maken uh, door een filmpje na te vertellen dat ik heb gezien. Dat is een, een mooi. Uh, oud filmpje. Staat op internet. Dan wordt hij, is hij in Brussel. Hij moet een lezing houden. Nou, dat doet hij niet echt. Hij wordt nadien ook nog geïnterviewd door Paul de Wispelaren, die daar niet veel van, uh, van, uh, van bakt. Maar hij maakt dan eigenlijk al duidelijk uh, dat hij er in vele opzichten niet bij wil horen. Belasting moest sowieso uit de buurt blijven natuurlijk. Hij had zo zijn eigen opvattingen over hoe de dingen geregeld moesten worden. Vandaar ook die postbus, onvindbaar. Maar ook wat die literaire wereld betreft... hij vertelt dan bijvoorbeeld het verhaal... dat hij is gevraagd om in de jury van de PC-hoofdprijs te gaan zitten... En zegt hij zegt ja, dat uh, heb ik ook gedaan. En uh, nou ja, prompt is die prijs dus ook niet meer uitgereikt. Maar hoe zat dat? Oh, dat is op een ruzie uitgelopen binnen de jury. Ik weet dat toen hij daar benoemd was, hij met mij door Den Haag ging lopen... en zij gaan mee naar de zeekant, want daar woont de beroemde schrijver Roest Krollius... Ik had er nog nooit van gehoord, maar het was een medewerker van de Telegraaf. En hij belde er aan en zei: Ik ben Heer Heersma, dit is mijn secretaris, Wim Azeu. En wij komen namens de PC Hoofdprijs u meedelen dat u de PC Hoofdprijs hebt uh, gewonnen. Nou, die man was natuurlijk helemaal verguld, binnengehaald, zijn onthaald, zijn vrouw ontroerd. En de volgende dag stond in de Telegraaf dat Roeskollius de PC Hoofdprijs had gekregen. Dat was dus helemaal niet waar. Maar Heren was natuurlijk meteen geschorst als als lid van de PC Hoofdprijs. Kijk, hij had geen zin in dat literaire wereldje. En ik heb ik heb hier een brief van hem, en wat eigenlijk wel heel duidelijk is... over de tegendraadse, want ik vond hem niet zo erg tegendraads. Ik vond dat hij gelijk had. Mijn visie, die mij in 74 deed besluiten om maar weg te gaan... blijkt volledig te zijn gerealiseerd. Alles en iedereen is verzopen in één en dezelfde dipsaus. Een in feite beangstigende ervaring. Natuurlijk heb ik geprobeerd hierover te praten. Over het systeem bijvoorbeeld dat zichzelf genereert... en de mensen zo doorzichtig en daarmee zo breekbaar maakt als glas maar alleen wegschietende oogjes als reactie. En persoonlijkheid, karakter, wordt nog slechts als ergerlijk ervaren. Nee, ik zie geen licht meer. Zelfs niet aan de kim. Ja, dat is een kernwoord, hè. Het systeem. Ja. En dat is tegelijkertijd, wordt het ook wel op een gegeven moment een beetje vermoeiend. Hij schermt altijd met het systeem. Maar wat nou precies het systeem is? Het is een overgeorganiseerde samenleving. Waar, waar hij in ieder geval niks mee te maken wil hebben. Dat is, dat is natuurlijk toch sowieso. Het maakt niet zoveel uit wat het systeem is. Het gaat erom dat je je onafhankelijk opstelt, dat je je eigen baan trekt en wat het systeem verder is. Ja. Maar dan trekt hij dus eigenlijk een lijn voort van zijn vader. Hij herinnert zich uit de oorlog. Ik herinner me nog de studeerkamer... Ik citeer weer uit een brief aan mij. Ik herinner me nog de studeerkamer van mijn vader met zijn lederen voet thuis. Ik hing er wat rond terwijl een aantal heren in mooie kostumes... onder het genot van puiken sigaren... hun tevredenheid uitspraken over de geslaagde overval... op het bevolkingsregister te Amsterdam. Zoiets mocht... Na de oorlog nooit meer tot stand te komen, zo betoogden ze. Dat bedoelde ze dus, het bevolkingsregister. Tegen mijn vader, die zoals altijd vriendelijk lachte, maar inmiddels zweeg, zweeg, zweeg. Wist hij beter? Dat niet de vreemde, maar de eigen overheid de vijand zou worden? Dat de gigantische informatieopslag in gekoppelde computers het individu zo doorzichtig en daarmee zo breekbaar heeft gemaakt als glas? Maar goed, dat daar is de... het hè? Dat is dat... Orwell begrijp je? Ja, leg uit. Dat is dat is dat is dat. Angst is het? Voor, de, voor, voor de totale uh, ontbreken van privacy. Angst voor de totale controle van systemen, en ja, regeringen. Ja. Dat mm -hmm. is het. Dat is toch niet abnormaal. Ik vind het heel normaal dat die man nee, er is. En Dat dat dat dat er bij hem extra ingepompt is, heeft natuurlijk te maken met zijn geboortedatum. Hij was acht toen de oorlog uitbrak. Ja. En hij was twaalf toen zijn vader overleed in die oorlog bleef uh, over in een familie met twee broertjes en een moeder. En in die tijd, dat heeft hij met zoveel woorden gezegd... werd er dan tegen de oudste zoon gezegd... jij bent nu de vader. Dus er kwam een klap verantwoordelijkheid bovenop hem. In die oorlog in Amsterdam-Zuid... waar Joodse kinderen werden weggevoerd en volwassenen en vermoord... juist die uh, Joden die stonden voor de wereld... waar zijn vader als godsdienstleraar op gefocust was. Want die... Vond met name Joodse geloof en het Oude Testament je waren. En die vader, dat is natuurlijk altijd een raadsel. Hoe was die vader? Want dat schijnt. Ik heb vroeger nog wel eens mensen gesproken. die die vader ook hadden horen, uh, horen preken op de kansel. Dat moet een geweldige man geweest zijn. Ja. En ook een hilarische man, bulderend van allerlei uh, theorieën. Nee, dat was Jan de toch de vader. <laughs> nee, dat ja, ja, ja dat was Jan de Hart was een vader. Maar daar, daar had de vader van hier eerst maar weer enorm veel respect voor. Daar, zo is het verhaal. Oh, Oké. Okay. Nou, in ieder geval, die vader, die godsdienstleraar. die. Ja. die liet dus opeens het leven in de oorlog. in de meest kwetsbare periode. in die buurt Amsterdam-Zuid. En ja, dat je daar een levenslange. Uh, afkeer van registratie, et cetera, et cetera, van overhoudt. laat zich natuurlijk ook raden. Ja. ja. ja. Nou wil ik. Ook de kunst van het falen er even bij halen. Want, oké, okay, het is mooi zoals je dat uitlegt, Anton. Jouw vader? Uh, Rutger. Nou, Rutger, Cornets, de ja? Nou ja, goed, oké. Okay. Um, uh, nou, mijn vader die was uh, dus de zwager van heren. Ja. Namelijk, heren was getrouwd met Louise, uh, Cornets de Groot, Tante Loes. Uh, <laughs> Oom Her en Tante Loes. En uh, nou ja goed, uh, um, uh, uh, Heren is in het begin jaren 60 is die naar Den Haag gekomen. Is daar uh, op, uh, het, uh, op de Kneutendijk op een, in een, uh, bij een bank gaan werken. Een van zijn zoveelste baantjes waar die mislukte. En uh, ging na afloop uh, van het werk, ging dan uh, in de Café de Sport uh, en in de Posthoorn uh, daar een drankje drinken. En daar heeft hij uh, mijn vader en mijn ouders uh, ontmoet en daardoor ook uh, dus zijn, uh, zijn vrouw. Daarna. Wat jij hebt gedaan toen, toen Heeresma Heer was overleden, was op, op, je, op je site ja. je het verhaal van je vader. Er staat in de kunst van het vader staat, ja. een, een, verhaal. Een, een, ja, staat een stuk over uh, heren. Ja, kijk, uh, ik ben natuurlijk. Uh, verdacht om dat aan te gaan zitten prijzen. Nee, maar dat mag maar, je wel doen. Maar, ik heb het ook gelezen. Je, het is een heel mooi verhaal. Ja, het is, het, is, het, is, het is wel een van de allerbeste stukken die er over Heeresma uh, geschreven zijn. Uh, en dat vond heer Heeresma zelf ook, trouwens. Ja, ja, ja. Nou ja, goed, kijk, ze hebben veel mogelijk samen. Maar, maar wat maakt het zo goed? Want wat, wat beweert je vader? Wat is de essentie van wat hij beweert? Nou, in dat stuk gaat mijn vader een soort kalender na in de ontwikkeling van het schrijverschap van Heeresma. Maar kijk, het is, laat ik het zo zeggen, het is heel makkelijk, uh, dat boekje is niet meer te verkrijgen, uiteraard, dus uit 78 maar dat stuk staat op die site. En die site die is te bereiken via www.cornetstegroot.com. En als je dat gewoon intikt in de, in, de, in, de, in de balk... dan kom je meteen op dat stuk met een mooie foto van uh, Louise... en heren senior en junior. En dan staat dat stuk daaronder. Ja... Um. Ik kan er wel wat, uh, wat, uh, wat uitlezen. Nou, dus ik, wel, uh, ik, ik ga je wat niet, voorleggen. Niet, niet te lang, maar uh, nee, kort stukjes er iets, iets zijn, uit zijn, voorleggen. zijn best leuk om te lezen. Iets uit voorleggen wat ik wel mooi vind. Dan kan Wim Hazeu beamen of het klopt. Of misschien is hij het er wel niet mee eens. Hij, ja, jouw vader, in dat stuk over Heresma... voert een generatie ten tonele... die zeg maar, ook, ook tamelijk uh, geschonden uit, uit die oorlog is gekomen. Die democratisering van de literatuur? Ja. Die, ja, dat ja. Is een leuk stuk. ja, dat is een leuk stuk. Ja, dat is een goed stuk. Even kijken of ik het snel kan vinden... Anders vertel je het. Ja, ja doe dat maar. Ja, Parafraseer ja. het maar. Het, het gaat erom uh, dat uh, de generatie van voor de oorlog... en mijn vader noemt dan mensen als Van Oudshoorn en Duperron zelfs en Greshoff en uh, ja, die, leef, die, die, hadden, die hadden middelen. Die konden van de pen leven. Die hadden een opleiding en die konden zichzelf als schrijver makkelijk vestigen. En dan ga ik dit toch even voorlezen, want ja. het is toch beter als ik het voorlees... Um, hier begint... Uh, uh, wacht even. Wie de biografische gegevens van de naoorlogse auteurs bestudeert... dus die generatie daarna... die krijgt immers een heel andere kijk op dit elitaire schrijversbestaan. Dit is heel interessant, hoor. Uh, Moelis vertelt zelf hoe hij van school werd geschopt. Schierbeek sloot door de oorlog evenmin met een diploma zijn gymnasium af. Lutje Bert moest het doen met de Mulo, evenals Finkenoog. Heresma volgde anderhalf jaar de HBS... en Jan Arens, goede vriend van Heresma trouwens... hield het op de lagere school... Jan Kramer leverde het doorslaggevend bewijs voor het bestaan van dat natuurtalent. Hij schreef tenslotte het boek waar lang niet de eerste de beste, Vinkoog, Sleutelaar, Cornelis Bastiaan Vaandrager, naar hadden gezocht. Selfmade men waren ze alle die weinig meer hadden dan hun talent, hun ijver en hun fouten. Het experiment was niet een artistiek nieuwigheidje. Het was een instrument in hun struggle for life. Zij zijn de nieuwe meesters en zij onderscheiden zich in allerlei opzichten van de oude. Voor hen geldt vooral wat Bert in zijn kleine vormleer zegt. Daarom streeft niet de meester, maar geeft meesterschap aan de onmacht. Dat is pas van het falen een kunst maken en meer een broodwinning. Nou ja, mooi mooi. mooi gezegd. Ja. Ben je het mee eens, Mimaseun? Ja, behalve het eerste gedeelte, dat uh, Gershoff en uh, Duperon... En de anderen van oudshoorn hadden geen geld van huis uit. Ze hebben gewerkt voor hun geld. Gershoff was journalist in Brussel. Ja, ja, oké. Okay. En Duperon. Nou ja, ze nou, uh, ook armoedig bestaan, hoor. Maar ze hadden geen men, niet de mentaliteit die, die nauwelijks generatie nee, okay. die zo goed door je vader is, uh, getypeerd. Ja. Ja. Ze voelden zich niet uh, geschonden. Nee. nee. Wanneer? Nee. Ja? Ja. Nou ja, het is ontroerend om die ontwikkeling van Heersma te zien als schrijver. Dat begint in de jaren 50. Je hebt dan het debuut, Juweeltjes van Waterverf... wat, wat zorgvuldig geschreven uh, novellen zijn, korte verhalen. En dan die humor in de jaren zeventig. Dat Handen Wit gaat in ontwikkelingshulp, zwaarmoedige verhalen. Hij was natuurlijk toen gewoon de held van de jaren zeventig. Ja. Heel veel schrijvers die dachten, heer, met Herisma wordt de literatuur weer leesbaar. Uh, later is er een omkeer in gekomen. Want toen vond men het eigenlijk realistische literatuur... waar ja. een beetje op neergekeken moest worden... Ja. Maar in die jaren was hij natuurlijk de held. Voor scholieren, ja. Maar, maar, maar, en, de Gunberg van toen. En, en zal het geld zijn binnengestroomd. Ja. In die tijd heeft hij ook gezegd... ik hoef nooit subsidie, daar, daar doe ik niet aan. En al dat soort bravoerachtige uitspraken... wat het natuurlijk ook waren... die heeft hij heel consequent tot aan het eind volgehouden. Als je net zegt dat hij geen belasting wilde betalen... ja, dat kwam toch echt omdat hij gewoon nergens geregistreerd wilde, ja. wilde staan. Bij mijn weten... Althans, dat weet je dus niet, maar volgens mij heeft hij nooit subsidie gekregen, nooit aangeklopt en daar nee, ging hij ook prat nee, op. Nee, je denkt niet dat hij, uh, dat hij zou meelopen in een mars der beschaving om eens even tegen Halbe Zelstra Dat boeide hem natuurlijk voor geen meter. Hij stelde zich daar helemaal buiten. Mm -hmm. nee. Nou, nou, ik weet dat wij... Kijk, hij was wel actief. Ja. Met de Vereniging van letterkundigen ja. hebben wij toen een protestactie ja. gehouden tegen het leenrecht, het ontbreken van leenrecht. Ja. En wie liep er voorop? Schrijverspotest. Ja. Met Peter Berger en ja. uh, Peter Gestel. Nee, hij heeft. Ja, er is nog ja. trouwens iets interessants wat je bij Heersma... Zo, van het vroege werk tot aan het late werk. Er komen altijd bijbelcitaten aan te pas. Ja. Ook het je niet willen registreren, dat haalt hij, daar haalt hij de bijbelboeken bij. Wim Hazeu, jij hebt vroeger voor de NCV gewerkt. Ja. Um, en als je nu denkt aan de jaren 70 in de Nederlandse literatuur... het christendom was natuurlijk niet populair... En terwijl het tegelijkertijd voor hem... een bepaalde christelijke opvatting, Wim Hazeu... Dit was voor hem mm. de basis. Wat, wat de, hoe, hoe, hoe? Nou, ja, Hij kwam in ieder geval heel graag bij ons in de NCV-studio. En als hij dan binnenkwam, bij de portierloge stond... Heren, heren is onze naam. En dan dacht hij dat het om hem sloeg. Maar dat had, was natuurlijk een uitspraak uit de Bijbel. Dat vond hij natuurlijk prachtig. En hij vond het in dat milieu wel aardig. Maar ik heb het nooit als een echt christelijk milieu gevoeld, want ik uh, gaf ook uh, thuis een thuis aan Jan Arends... die bij ons in de kantine altijd kwam. Maar het kwam raar is dus dat hij... Maar hij voelde zich meer bij ons thuis dan bij de VPRO, moet ik zeggen. Mm -hmm. En ik heb hem ook veel kansen gegeven, of hij nam ze... bij Literama en andere radioprogramma's. Nog even over, over zijn, zijn de relatie tot, tot, uh, tot uitgevers. Ja. Ik denk dat Rutger terecht opmerkt dat uh, het idee van een heer Heeresma... die... Uh, in de mars der beschaving zou, uh, zou meelopen, dat het uh, dat, dat, dat, onbestaanbaar dat nou, dat is. Daar in... ben ik niet zeker van. Nou, ik denk dat hij het wel gedaan heeft. Hij heeft eigenlijk. trouwens meegedaan aan een manifest voor die, de schrijvers in de jaren ja, 70... Nou is dat een vrij onleesbaar manifest. Ik geloof dat hij daar zelf ook een beetje... Maar even over zijn... Kijk, laten we het dan... Want we hebben het nu ook over geld verdienen en binnenkrijgen. Zijn relatie tot uitgevers. Hij heeft toch een aantal boeken... een aantal keren aan uitgevers aangeboden. Hij was heel trouw aan Contact. Totdat daar een directiewisseling kwam. En hij liep altijd rond met die titel Kadic voor een buurt, hè. Uh, dat was een magische titel, net zoals uh, het boek van Violet en van de dood van, uh, van Reven. En ik heb meegemaakt dat hij uh, dat boek wilde aanbieden. Het boek bestond dus niet, hè? Uh, aan de uh, uitgeverijer Nijger van dit maar. Daar zat een directeur, die heette EWP van Dam van Isselt. Dat was een hele deftige man. We kwamen daar binnen. Van Dam van Isselt had net Jan Kremer laten lopen. Want Jan Kremer had daar zijn manuscript aangeboden. En zag het grote succes van ik, Jan Kremer, er bezig bij. Dus hij dacht, nou moet ik ook iets hebben. De heren heeft daarvan geprofiteerd. We zijn naar binnen gekomen. Hij zegt, ik kom met Cadisch voor een buurt. Uh, het voorschot 10.000 schulden. Ik wil dat bij de bank ophalen. En daarna uh, kunt hij de manuscript krijgen. Nou, dat manuscript is nooit gekomen. Die 10.000 schulden heeft hij wel gekregen. En ik denk dat hij voor dat boek, of voor die titel... op de ijdelheid en de gulzigheid van de uitgevers heeft ge. ge... Uh, gespeeld en daar ook zijn resultaten heeft gekregen. Ja, maar zelf, ik... ik heb hem 25 jaar uitgegeven... en 15 boeken van hem uitgegeven. Ik heb nog nooit één probleem met hem gehad. op dit. Maar plaats. ik wil er even iets over zeggen. Want jij zegt nu dat je zeker weet dat het manuscript niet bestaat. Toen niet, nee. Nee, maar uh, niemand kan dat natuurlijk weten. Nee. Hij heeft met het uh, publiceren van een jongen uh, van Plan Zuid... Ja. een paar jaar geleden een boek geschreven... dat eigenlijk inhoudelijk dat is. precies behelst... wat hij altijd heeft aangekondigd te zullen ja. schrijven. Ja. Het laatste nieuws dat ik vorige week hoorde van een familielid van hier is maar, een van de neven die de laatste jaren veel voor hem uh, heeft betekend en gezorgd die zei, in de nalatenschap van het Letterkundig Museum... Ligt een, uh, ligt een doos waarop staat te openen twee jaar na mijn overlijden. En het zou mij niet verbazen. Uh, niemand weet wat daarin zit. Als daar een soortgelijk manuscript in ligt, uh, en dat al heel lang... dat dus wel Caddis voor een buurt zou zijn... maar waarvan hij altijd gedacht heeft, misschien kan ik het toch nog beter... of minder sentimenteel. Of... Hij heeft natuurlijk altijd gezocht naar de juiste formuleringen. En hij heeft altijd gezocht naar die tijd, die oorlogsjaren vast te leggen. En nou ja, het lijkt erop alsof dat in 2005 gelukt is. Ja. Stellen we trouwens Anton, uh, gaan we nu het hebben over een jongen uit Plan Zuid. Ja, want dat zijn, dat zijn bij de arbeiderspers zijn uiteindelijk nog twee boeken verschenen. Die zijn uiteindelijk ook weer. Drie. Drie. Ja, maar twee boeken. Over die oorlogsjaren. Over die oorlogsjaren. Mm -hmm. En die twee die zijn ook weer uh, zeg maar tot één boek herdrukt. Herdrukt. Ja. Overigens ook heel positief ontvangen. Heel goed. Dus ja. met Etty was jubelend in is, de NRC. Er is ook, er is, er is nooit iemand, uh, bedoel iemand geweest die echt heeft getwijfeld aan zijn uh, aan, aan zijn kunstenaarschap wat dat betreft. Wat, wat de vraag opwerpt, die wil ik even aan jou stellen dan weer. Maar zo ja. hoe het toch in godsnaam mogelijk is. Ja, dat is voor mij ook Dat die man dat hij... nooit een behoorlijke literaire nee. prijs heeft gehad. Ik, ik heb... Uh, in de, die nou ja, ver... akkefietje met die PC-Hoofdprijs, ik snap het. Nee, veel, maar, maar dat, dat was pas in het begin. Maar later ook. Ik heb alles aangedaan, met zijn instemming overigens... om bij de juryleden van de Constantijn Huygensprijs en bij juryleden van de PC-Hoofdprijs... Uh, zijn naam op, op, alleen maar op het lijstje te krijgen. En zelfs vrienden van mij die in die jury zaten, die weigerden dat. Alsof het uh, schande was om Heresma... Maar wat is de verklaring? Ja, ik... Hij deed een heel kleinzielige weerstand op. Burgerlijke, burgerlijke. Ja, omdat die, ja, omdat die ja, verhouding Rutger. natuurlijk. Ja, ja, omdat die verhouding wederzijds was. Hij wilde ook niks. Kijk, en wat is zo'n prijs? Ja, ik zei dat in het voorgesprekje al. Uh, dat ja, maar is... daar waren de mensen tijdelijk nee, bij. Nee, daar waren, waren ze niet bij. <laughs> maar um, uh, ja, zo'n prijs, zo'n pc Hoofdprijs. of hoe ze verder mogen heten. dat zijn natuurlijk prijzen die toch worden uitgereikt. Ook niet alleen aan een schrijver, maar ook om die literatuur als instituut. In het zonnetje te zitten. Exact. exact. Dus, uh, uh, ja, en als je niks met literatuur te maken wil hebben... dan... dan, dan, dan men voelt dat wel. Er valt met de heren natuurlijk geen eer te behalen aan zo'n prijs. Want de heren heeft uh, nooit tot de literatuur willen behoren. Nee, en je loopt het risico dat hij hem weigert... of dat hij daar schandaal gaat maken. En Wat hebben we er allemaal Ik aan? Heb, hij, een beroemd citaat van hem. Ik heb schrijvers zien devalueren tot literator... maar nooit een literator Precies. zien evalueren tot <laughs> het schrijverschap. Ja. Ja, ja, ja, ja. Geweldig. Ja. Maar ja. Wim jij vindt desalniettemin dat de een jury dan toch had moeten zeggen... luister, ja, jij ja. moet gewoon de PC-hoofd... Zou die hem in Duitsland, in Duitsland of in Frankrijk of in een ander land... wel zo'n zo grote prijs hebben gekregen dan? Ja, ik, ik heb het vermoeden dat daar de kleinzieligheid niet zo groot is als in dit land... Ja. Met, kijk, hetzelfde was het geval met... Heren kwam op een gegeven moment toch in financiële uh, problemen. En zo, zocht onderdak. En je hebt hier in Amsterdam het Willem-Witsenhuis. Dat is een huis bestemd voor kunstenaars. En daar kwam ruimte vrij. En ik heb daar ook gepleit bij het bestuur. Mezelf als gesteld, Ook weer met medewerking van Heren. Om Heren eerst maar naar te krijgen. Hij kwam er niet binnen. Dus uh, hij heeft dus wel uh, heel veel uh, vijanden gemaakt... Anton, je mag iets opzoeken en dan ga ik iets. Uh... Ja, nee, ik wou even. Hij is natuurlijk. Uh, aan de ene kant gaat hij de geschiedenis in. als iemand met heel veel bravour. en praatjes en anekdotes en zo. Maar hij was eigenlijk uh, ook heel bescheiden. Hij zei. voor mensen als willem frederik Hermans. Neem ik, maak ik een diepe buiging. en neem ik mijn hoed af. Hij was bewonderend over Remco Kampert. over Bert Schierbeek hadden we het voor de uitzending over. Uh, ook weer een hele grillige voorkeur die hij had. Uh, Bart Jabot maakte ooit een prachtig interview met hem... in uh, muziekkrant OOR toen nog. En in een boekje dat jij hebt uitgegeven, Wim Hazeu... Spreekt met winter en het komt in ja. orde, staat dat interview. En uh, de, ik lees een fragment voor. Uh, Bart Jabot vraagt dan... Iemand schreef over je. Heer is maar, is theater, is een act, zegt hij. Ik ben wie ik ben, zegt Jabot Stoort dat soort uitspraak je niet antwoordt hij, de wereld is zo groot, de hemel is zo hoog. Ik verbeeld me niets. Ik ben iemand die in een tuin achter een huis in een huizenblok bezig is... een gat te graven en die misschien hoopt op iets te stuiten... maar die één ding wel weet, dat aan het eind van de rit... ook al zal, ook al zal hij niets gevonden hebben, hij kan zeggen... kijk, zwarte randen onder mijn nagels, ik heb gewerkt. Inmiddels heb ik in de open lucht, en dan komt het... Vlaggetjes eruit, stuurwielen, oude panties. Ik zeg, even opkijkend vanuit mijn kuil, that's all. He, he, weer die fantasie, die wonderlijke uitspraken. Anton, ik had het net al over een jongen uit Plan Zuid. Uitgegeven door de Arbeiderspist. Dat zijn die herinneringen die, he, aan de oorlog. Mm -hmm. Amsterdam, jaren 30. Twee prachtige boekjes waar iedereen zo jubelend over was. We gaan nu luisteren naar een uh, fragment. Overigens, dit is Brands met boeken met een uur lang een eerbetoon aan de heren Heresma. Een fragment, dat moet jij denk ik even... Nou ja, inlijken. Heresma die heeft heel veel voor de VPRO Radio gedaan. Uh, weeksluitingen, uh, causerieën. En wij vroegen al uh, jarenlang dat boek Kaddisch voor een buurt... over die uh, wijk in Amsterdam-Zuid met die oorlogsherinneringen zouden we die niet in een soort radiovorm kunnen doen, dat je erover vertelt. Want je dacht, het boek is er niet. Het boek is er niet, en misschien dat je er wel over wilt praten. Uh, daar heeft die, dat duurde ook jaren. Dan kwam er weer eens een brief en dan pakten we het weer op en dan ging het weer niet door. En dan hadden we erbij gezegd, van, dan moet je eigenlijk niet naar Amsterdam-Zuid toegaan voordat we dat gaan opnemen. Maar het moet een soort eerste aanraking worden, dat doet de herinnering dan echt spreken. Op een gegeven moment belde hij hier aan. Dat was, wij zaten hier toen in Desmet in Amsterdam eh, met een studiootje. Toen kwam hij boven. Toen zei hij, we moeten even koffie drinken bij Eikenlinde. Dit is in 2004 geweest. Toen gingen we koffie drinken. En toen zei hij, ik ben geweest in die buurt. Toen was mijn eerste reactie, dat is jammer. Want dat hadden we eigenlijk nou niet... Nou, weer, dat, dat is jammer. De tranen sprongen in zijn ogen en hij zei, ik wil graag die opname maken. Dus... Toen dacht ik, het is toch goed geweest dat hij eerder is wezen kijken. Hij ging zijn eigen baan, zoals altijd. En we hebben toen iets van vier uur opname gemaakt... waarvan nu een, uh, een, een, een stuk. En eigenlijk zou je kunnen analyseren... de ironie die altijd verkleefd was met zijn manier van praten... met zijn auteurschap, die kon hij toen voor één keer loslaten... En dat maakt het des te aangrijpender. Hier vertelt hij over... We zitten ergens bij de Pieter Lastmankade, En hij vertelt wat daar zich afspeelde in die oorlogsjaren. En dan... ...liep hier... ...gaf hier, zo schuin naar de overkant. Elke dag...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 Toen ging meneer Van Waai, die verderop op de Olympiërkade woont, het benedenhuis, en altijd met zijn fiets, altijd zijn fiets uitliep. meneer Van Waai laat zijn fiets uit. Het zat er nooit op en liep er wel naast. En die was hier bezig. En waar nu die, die paar bomen stonden, dat was een heel dichte uh, struikgewas. En uh, met heerlijke schriepende takken die we braken voor ons spel op het Galjoen. Hè. Dat zei ik al van... van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 3843 deel 1. Wat we daarnet hoorden. Anton, je was met hem op stap. Hij zei, nee. ik ga er nu naartoe. En dan ga ik erover vertellen. En dan moet je even luisteren. Dat weet je natuurlijk. Dat kwam dan zo in die prachtige boekjes die hij die naar dienst schreef. Terecht. We hebben het net gehoord. Maar zo schreef hij het op. Direct na de capitulatie gingen er verhalen rond. Van joden die zich met een ketting omwikkelden. Of zich vastklonken aan een fiets. En daarmee de Amstel bij de omval inliepen. Ik hield er niet van, liep weg of hield me doof met de vingers. En toen ging meneer Van Waai in de schemering nog even door de bosjes struinen... en vond boven op een basaltblok van de wallenkant een damestasje. De dag daarop dreigde de politie in het water met lange lijnen... waaraan grote haken, maar vond niets. Het duurde dagen voor Lonneke Feigenbaum tegen de dreef, waar de amstelveense weg onverschillig overheen liep. Men wist te vertellen dat ze dat dopje nog op haar wilde kapsel had... Was er gevlucht voor wat er met de Joden ging gebeuren. Huilend ging ik naar de Fana voor wat boodschappen. Het is ook weergaloos mooi opgeschreven. Ja. Wat is nou zo bijzonder, Rutger, ja. aan zijn schrijverschap? ehm um, um... Ja, als ik daarover nadenk, over dat soort vragen. dan uh, begin ik het altijd te vergelijken met andere schrijvers. hoe, hoe zo iemand zich dan verhoudt tot, tot de schrijvers om zich heen. En ik had het er net over moedies. en dat is dan eigenlijk wel, zou je kunnen zeggen. Uh, een beetje de tegenpol van, uh, van heren. Maar voor Mulies moet alles uh, mythisch zijn, hè? Uh, gebeurtenissen. ja, de werkelijkheid. Dat, hij zegt ergens dat is uh, een, een, een, een beer die aan een rots krabbelt. geruis. Tort neer in de afgrond, hè? dus gebeurtenissen, dat, dat beklijft niet, dat is niks. Uh, een, een mythisch schrijverschap, heren daarentegen. Uh, ja, uh, dat was juist de inzet van zijn schrijverschap om gebeurtenissen, dingen die er waren geweest. Al die herinneringen die in dat plan Zuid staan. Uh, hè, al die nameloze mensen die zonder hem nameloos uh, zouden verdwijnen. Dat is precies wat hij dan uh, eigenlijk optekent in die... Uh, in die, in die boeken van hem. Je ziet ook uh, dat motto van Plan Zuid. Hè. Uit verzet is dit boek geschreven. Ja. Tegen, het, tegen het vergeten. Uh, ik weet uit uh, Dagje naar het Strand. Of nee, wat is het? Uh, Zwaarmoedige verhalen. Daar staat overal in bij die personages. Gedenkt hen. Mm -hmm. weet je, dat moet allemaal uh, uh, uh, behouden blijven. Um, en wat ik nu zo opvallend vind. Is dat daaraan tegenover dat uh, vasthouden. Uh, en dat zie je dan vooral in zijn poëzie. Uh, daar is de andere beweging is daar aan de gang. Want daar zo'n titel als uh, Vlieg met mijn me meevogel, tralala. Nou, dat is. Hè, je voelt dus dat hij zich heel erg bewust is van een stroom, een soort. Ja. ja, inderdaad. kritische stroom, en, en, alles... alles uh, uh, en, en, en daar is ook en, het associatieve, het experimentele, het surrealistische... Eigenlijk heeft hij dat altijd natuurlijk gewild. Uh, ja. En dat he, daar heeft hij eigenlijk mee gebroken, bij die latere herinneringen. Want daar heeft hij dat allemaal afgegooid. En Wim, jij hebt hem geïnterviewd... naar aanleiding van uh, een jongen uit Plan Zuid, hm. uh, Wim Brands... voor de radio, dat herinner ik me nog. Daarin zei hij, wat hij ook wel in een paar andere interviews zei... Maar hij zei, opeens kon ik het schrijven. En dan zeg jij van, maar, maar wat, wat gebeurde er dan? Ze zei hij, ja, ik was op zee met mijn schip uh, bij Ierland. En uh, ja, nou en, denk je dan, <lacht> luisteraar? En dan zegt hij, toen zag ik het water, dat botste tegen de boot, en dat botste toen weer terug, die golfjes. Ja. En eigenlijk heeft hij met deze boek, hij dacht opeens, ik moet er gewoon mijn handen van af, ah, ik moet gewoon vertellen wat er gebeurd is. Dat, dat, Loslaten. Loslaten. Gewoon niet fabuleren. Niet experimentele. Ja, maar ik vind het geen loslaten wat hij in deze boekjes doet. Nou, hij tekent ja. juist op. Hij, hij zorgt ervoor dat die mensen niet nameloos Maar vereinen. hij heeft vanuit het in introspectief van dat jongetje gepraat en that's it. Ja, okay. Wim Hazeu, wat is voor jou? Je hebt heel veel boeken van hem uitgegeven. Ja. En... Wat is voor jou, gevaar, als je dat moet... Ja, dit is een hele... Maar, maar jij kunt een antwoord geven. Want je zat er dat al dat over de, na de, te denken. Mm -hmm. Wat is voor jou het bijzondere van zijn schrijverschap? Totaal niet beïnvloed door anderen. Niet, uh, geen voorbeeld vertellen. Ik vind hem een hele grote verteller. Um, wat jullie nu constateren dat hij aan het slot uh, het fabuleren heeft losgelaten. Dat is waar, maar ik vond het fabuleren juist zo interessant. Er is bijna niemand die zo van een... een Onbenullig incident zo'n prachtig verhaal kan ja, maken. Ja, zeker. En ik, als ik nog mag citeren uit één brief... Ja. Het zijn maar twee regels. Maar nee, nee, te wijzen, nee. Die voorlezen, die nou, geef je de mensen de indruk. Nee, nee. Ja, ja, je bent ik de schoolmeester, wilde, ja. Nee, ik wilde net dat je even naar Anton luisterde... Ja, ja, en toen ja, wees ja, ik naar je papier. Ja. Even wachten, maar nu mag ja, je. Ja, we ja, zijn, een paar, het zijn echt mijn twee regels. Kijk, ik gaf ook Jan de Hartog uit. En Jan de Hartog had grote waardering voor je voor maar. En de heer Eersma had wel waarderen voor Jan de toch, maar meer voor zijn vader. Want dat was die prediker die op uh -huh. de uh, bühne stond. En op een gegeven moment uh, was Jan de toch uh, ziek en die moest geopereerd worden aan een knie. En ik, zeg, ik zei dat tegen uh, heren. En uh, ja, Jan de hart dan ah, wel zullen natuurlijk is dat triest dat hij zo vaak geopereerd moet worden. Uh, gelukkig dat hij het zich kan veroorloven voor zijn genezing naar Hot En Her te reizen. Nou ja, Jan ging naar een ziekenhuis in Amerika... maar dat hij zelf had opgericht he, om geopereerd te worden. Dat klinkt niet aardig, maar is niet zo bedoeld. En nou komt het, en dit is ook heel kenmerkend voor al zijn verhalen... Ik ben best ontvankelijk voor het leed van anderen. Over het lijden als zodanig echter behoeft men mij niets te vertellen. Ik ken zelfs de bodem van die put. En hij is dus heel veel gekwetst... Hij heeft heel veel geleden, ook in zijn omgeving... en dat heeft hij prachtig gecamoufleerd door die mooie verhalen te vertellen... die daar juist niet over gingen. Men hoeft hem niets te vertellen over het leed van anderen. Het leed wat hij zelf uh, onderging, heeft hij uh, uh, ja, gefabuleerd... in die verhalen vanaf het begin van zijn optreden van Juweeltjes van watervef tot... Uh, tot aan die uh, autobiografische boeken. En als je toch die ondergrond weet van het lijden... en je legt die, dat lijdensaccent ook in die verhalen... dan krijg je een tweede dimensie. En dat vind ik voor literatuur heel belangrijk. Hij is dus meer dan een realistisch schrijver, voor mij. Mooi gezegd. Ben je het daarmee eens? Ja, natuurlijk. Nou ja, uh, ja, ja, ik ben het daar wel mee eens. Ik vind ook dat hij, uh, hè, als je zegt meer dan een realistisch schrijver... ik vind ook dat hij heel erg het contact heeft gezocht... Um, uh, met, de, met, met lezers hè? Uh, een echte publieks uh, uh, auteur was. Hij, hij maakte dus inderdaad geen deel uit van die liter. Hij, je zou kunnen zeggen, hij is, een, een, een, een, hij is het model, de terugwerkende kracht... van wat Thomas Fasens uh, professor uh, uh, in, de, in de Nederlandistiek... die zoveel stof heeft doen op uh, uh, Waai. waaien... Uh, uh, he, die vindt dus dat, dat ja, je moet, je moet, uh, je moet de literatuur een beetje opengooien. Je moet daar niet zo'n stijlgebouw uh, van maken. Hè? De modernistische gang van zaken. Heren was iemand die als je nou zo'n titel neemt, uh, uh, dag komt. Hallo, beds. Ja, dan, dan, dan weet toch dat, dat, is, dat is het idioom. Je zou, ja, het klinkt misschien raar, maar het is haast het idioom van Henk en Ingrid van Wilders, die de mensen aanspreekt. En dan kun je daarover denken hoe je wilt. Maar die brug wordt wel geslagen. Het is geen elitaire auteur. Maar Henke, die... Wil, uh, ja, maar Henke Wilders leest niet de verhaal van maar, maar Dat kunnen ze ook nou, niet. Waarom ze zouden ze niet? Henk en Ingrid de verhaal nee, van de dus niet lezen, lezen? niet. Nou, elke, elke, elke, elke, dat zou ik zeker niet uitsluiten. In elke vergelijking met, met, met, met uh, die meneer die je net noemde... vind ik afschuwelijk om te horen in, in dit uh, programma over Nee, maar, maar, is, ik, maar ik begrijp Rutger Dat nee, dus ik waarschijnlijk niet. Wacht even, dat is goed. We gaan nee, Maar ik dacht te gewoon flink ruzie in deze uitzending besluiten. Hij heeft wel eens een keer tegen mij gezegd... en toen dacht ik, zit je me nou voor de gek te houden... Of niet. Dus hij zei, uh, luister meneer Brands. er is een heel mooi klein café. En er komen hele aardige, rustige mensen. En, en die mensen die zitten daar en die mensen willen een mooi verhaal. En voor die mensen probeer ik mooie verhalen ja, te maken. Dat is iets ja. anders. Nee, nee, zo is nee, dat is het. precies wat Rutger net zegt. Het is in ieder geval wat ik bedoel. Oké, ja. oké okay, okay, ja. Rutger. En vergeet niet, ik zoek nu dit fragment waarin hij erover plaatst, uh, praat en dat kan ik. Ja, hier. Uh, wat hem tekent. Bart Bot, die vraagt ook, wat ik ook zeer waardeer... je bent muzikaal, geeft orgel en bent daarvoor te engageren... om te, zeggen, om te laten zien in welke kringen hij zich begaf. Dan zegt hij, ik heb een bullemeister-hauwietzer, zegt Heresma dan. Dan zegt Sjebot, dat klinkt meer als een stuk geschud dan als een orgel. Zegt hij, ik heb daar een duivels genoegen in. In het verleden maakte ik advertentietjes. Heeft u een feestje thuis... De bekende, de wereldberoemde organist Anjo Pikema komt bij u thuis spelen en neemt het orgel mee. Dan reed ik hem voor in mijn Bedford... Laadde ik dat ding uit, het was echt een kanon, vreselijk. Kwam ik bij gezellige mensen, 25, 40-jarig. Zette ik mijn orgel neer, draaide zwaardere stoppen in. Zei ik, zou de ramen maar openzetten. Dat wilden ze nooit, want dan tochten het. Nog geen minuut spelen of ze vlogen open. Ging ik toch de keer tot straten ver. De mensen baden en smeekten mij om op te houden. Maar is toot autobiografisch? biografisch... Of zeg, wat zeg je? Is dat autobiografisch? Nou ja, dat weten we nee, niet. Nee, nee, nee, natuurlijk. Hij heeft nog nooit en, over gespeeld. En dat maakt het ook eigenlijk niet uit. Nee, natuurlijk niet. Maar dit typeert toch het volstrekt unieke van iemand die zijn eigen baan trekt. Ja. Om een ja. voorbeeld te geven. We ja. hebben het over zijn poëzie ge, gehad. Die hij zelf heel serieus nam. Ja, de bloemlezing ja daar bloemlezing. ook de, nog wel wat nog even ja. mijn punt. De ja. bloemlezing van Gerrit Komrij. Daarin komt hij niet voor. Niet met één gedicht. Nee, het is natuurlijk een heel beperkt oeuvre. Het is natuurlijk maar ik heb hier het boekje Eens en Nooit Weer. En dat is uh, 65. En het is ook nog wel opvallend eigenlijk. Want hij beschouwde zichzelf in de eerste plaats als dichter. Moet je nagaan. Mm -hmm. Met dat enorme oeuvre aan proza. Verhalen, romans, enzovoort, enzovoort. Hij beschouwde zich als dichter. Maar hij vond ook, ik moet voor mijzelf zorgen. Ik heb een vrouw en ik heb een kind en ik kan dat met een... Dichters bestaan kan ik dat niet maar voor elkaar dus krijgen. Maar hij pakte dus niet in enkele stroom. Dus, uh, wat hij deed... Hij was dus ook niet te beroerd om hele andere genres uh, uh, te, uh, te beproeven. Uh, Spyromans, filmscenario's, tv-spelen. Allemaal dingen die porno. misschien wat meer... De porno-persiflage. Daar precies. liggen ze. Geschoren schaamte. Ja. Henry Lyce, die. Dus, uh, in plaats de robuste van. Uh, robuste een robuste ja. Ja. Eén robuuste buste. Eén. Maar ik wil toch. Als jij, jij het goed vindt, wil want ik graag. Want ja, ik daar ben wil, ik wil voor dat gekomen. Jij, jij, mag nu, <laughs> jij mag besluiten. Ik wil een paar gedichten voorlezen. Want, mag, want zij zijn heel kort. Je mag twee gedichten voorlezen. Nou, dan. Als het, als het er twee mogen zijn, dan begin ik met. Dit zijn de wijsgerige gedichten. Uh, zo heeft hij ze genoemd. Uh, twee. O, kostelijke eerlijkheid. Wie u bemint, die raakt bevrijd. En gaat nog slechts de rechte wegen. Met steeds de wind sterk tegen. Dat is er één. En dan hebben we hier het allerlaatste gedicht. Zo heet het, het allerlaatste gedicht. Hij heeft deze bundel uitgegeven eens en nooit weer. Hij heeft dus echt gezegd, ik kap mee met dichten. Het allerlaatste gedicht. De hebzucht en de jaloezie zijn prima. Want vullen onze eenzaamheid met lust. Hier is de bijenkorf al. En daar de Hema. En straks de dood voor de noodzakelijke rust. Ik vind dit een uh, prachtig uh, einde, Rutger, van, uh, van dit uur. En dit uur, Brands met boeken, was een uh, eerbetoon aan heren, Heresma. 9 maart 1932, uh, 26 juni 2011. En laten we hopen dat er nog meer manuscripten... Op duiken. Je weet het, je weet het, maar nooit. Ach, je ja. kan altijd herlezen wat er is. En dat Rutger <lacht> Cornets de Groot, Anton de Goede, heeft alles meegenomen zo'n beetje, is al zoveel. Aan dit programma deden mee Rutger Cornets de Groot, Anton de Goede, niet te vergeten, mijn collega en uitgever Wim Hazeu. Volgende week praat ik uh, tussen 7 en 8 hier op Radio 1 in Brans met boeken met Justine de, de klerk, dat is volgende week. Dadelijk, na acht, twee dingen van Max. En daarin vanavond, in de zomerserie... krijgt de ervaren scheepsbouwer Kommer dame van dame Shipyards het recht van spreken. Govert van Brakel praat met hem over twee dingen. Zijn gereformeerde wortels en het leven op de scheepswerf. Eigenlijk wordt dat ook een soort eerbetoon eerbetonen heer. Eigenlijk wel. <tie> <laughs> Mooi mannen. Ja, dat, was te, dat ging toch goed? Nee, het zou het schip staan hebben door Johans Pardon, nee, er u, gebeurt hier het, iets. Okay. We zitten nog, uh, we zitten nog op, op zender, krijg ik door. Bord, ja, er zit een vertwijfelde technicus nu met zijn hoofd te schudden. De tune is namelijk gewoon opgehouden. Dat was. Nee, dit, dit <lacht> luister, geen paniek. Dit is een teken van uh, Heeresma. Die ooit samen met uh, Wim Noordhoek een reportage maakte over Jan Aerts. En toen gebeurde er ook zoiets als dit. En dat is dus. Dit was Heeresma. Deze zomer. Elke vrijdag van 12 tot half 2. Zomernachten. Anderhalf uur lang. Live. Zonder onderbreking.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 Door goed voorbereid op weg te gaan, komen we verder. Noordsea Jazz nog een keer beleven? Op Curaçao doen we het dunnetjes over. Kom genieten van Sting, Stevie Wonder, Earthwind Wind en Fire, Juan Luis Guerra, Beyond Warwick, Chic en nog veel meer. 2 en 3 september op Curaçao. Kijk op CuraçaoNoordseaJazz.com.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 Sting en Stevie Wonder op Curaçao. Kijk en boek op CuraçaoNortieJazz.com. Dit is Radio 1.